Nachtvluchten. Nora Romanesco. Goedemorgen en welkom bij onze uitzending van 21 april 2012. Ik ben het even gaan natellen en het is zo om en nabij de 602e aflevering van Nachtvluchten. Dus zo langzamerhand een vertrouwde plek voor de luisteraar hier op Radio 1. Wat gaan we deze keer doen? Wilt u dat? Van tevoren weten, kunt u dat zien op Teletext pagina 331 of op onze site nachtvluchten.fm. Heeft u zich opgegeven voor de adressenlijst? Dan ontvangt u de programmering wekelijks in uw mailbox. Bent u daar nog niet voor aangemeld? Stuur dan een bericht naar nachtvluchten en zet in het onderwerp mailinglijst. U kunt zich ook gewoon laten verrassen. Wij doen dat zeker door Kerstin Schweikheuver, straks tussen zes en zeven... in Rondje Correspondentie. Daarvoor Eddie Christiani in uh, Chimek Snachts. Van vier tot vijf de theologe Catharina Halkes. Straks in het tweede uur de kunstenaar en uitvinder Abe Gerelsma. En in dit uur een compilatie van radiomateriaal... met creatieve geesten van nu en langer geleden. Dat zijn Sylvia Deleur, Henk Elsink, Herman van Veen en Jan de Hartog. We beginnen met laatstgenoemde schrijver Jan de Hartog. Hij werd geboren op 22 april 1914. Hij werd vooral bekend door zijn boek Hollands Glorie... over de beginperiode van de zeesleepvaart en later de Kleine Ark... over de watersnoodramp van 1953. Hij overleed in 2002 in Houston op 88-jarige leeftijd. In 1944 verzorgde hij voor Radio Oranje een aantal voordrachten. Barend heeft een lintje gekregen want hij heeft iets heldhaftigs gedaan. Hij weet wel niet precies bij welke gelegenheid, want er is in die vier jaar zoveel gebeurd... dat een eenvoudig mens dikwijls het verschil niet ziet. Maar hij gelooft dat dit lintje bedoeld is voor de keer dat ze getorpedeerd waren... en hij zijn maat Arie, bijgenaamd de peer, op zijn nek heeft genomen... omdat die zijn benen stuk waren en de toren in brand stond. Ja, je had die man toch moeilijk te laten leggen... en hij vond dat hij van zijn leven wel eens wat heldhaftigers gedaan had... Maar wat dat was, mag niet verteld worden vanwege de krijgstucht en de goede zeden. Met een heel stelletje tegelijk zou hij gedecoreerd worden door hare Majesteit de koningin. En toen hij eenmaal bevend in het zaaltje in Londen stond, vond hij dat eigenlijk nog het heldhaftigste van alles. Hij had barge zweet in zijn handen en toen de koningin binnenkwam, had hij het gewoon in zijn kuiten gevoeld. Toen het ogenblik van de decoratie gekomen was en de koningin de ridderorde aan een haakje op zijn borst had gehangen en gezegd... Het is mij een voorrecht u deze onderscheiding persoonlijk te kunnen opspelden. Had hij het bijna niet kunnen houden van de zenuwen. En de tranen in zijn ogen gekregen en... Uh, fijn, het was een prachtig ogenblik geweest. Al had hij ineens moeten denken aan de peer zonder benen. Misschien dat hij daarom zo de bevert in zijn kuiten had. Want waar of niet, hij stond daar eigenlijk van de peer zijn benen. Voel je goed, als de peer niet... Ach, laat maar zitten. Het is eigenlijk allemaal verrekt ingewikkeld. Na afloop van de decoratie hadden ze een glaasje gekregen en dat was sterker dan het eruit zag. En toen nog een glaasje en toen een doosje met kussentjes waar de ridderorden in paste en tenslotte de oorkonde. De oorkonde was een prachtig papier waarop stond wij Wilhelmina en de reden waarom deze onderscheiding opgespeld was. Maar hij had het in de gauwigheid niet precies kunnen lezen. Toen waren ze met z'n allen naar een chique Hollandse club gebracht... Daar hadden ze een biertje gekregen en nog een biertje... en een lunch met soep vooraf en een puddingje na. En dat was erg vrolijk geworden... want al zat er een stelletje officieren bij die je niet kende. Op het laatst was je met z'n allen netbroers. Iedereen sprak een woordje met een toast... en op het laatst was een rode bakker op een stoel geklommen... en had gezongen daar bij die molen... en van je hela hola... en er was eens dus een juffrouw in stambul Maar toen moesten ze eruit. Toen waren ze naar een minder chique Hollandse club gebracht waar allemaal jongens waren met ook lintjes. Daar hadden ze weer biertjes gekregen. En toen Rode Bakker daar ruzie was gaan maken met een van die jongens... en zei dat er geen scheed aan was in een bootje over de Noordzee... hij had al 400 keer met een bootje over de Noordzee gevaren. Hij zou er werk van maken, nou hij dat wist. Nou had hij recht op 400 lintjes. Toen waren ze maar weggegaan en hadden er nog eentje genomen als besluit... in een goede pub waar ze onder elkaar waren. Maar ja, je weet hoe dat gaat. Van de ene pub komt de andere... En... Toen ze eindelijk aan boord terugkwamen... met de armen van de rode bakker om hun nek... omdat hij zo'n heimwee had naar die mooie molen... dat hij niet meer lopen wou... en doodgeschoten wou worden voor de juffrouw in Stamboel. houd er de moed maar in... had Barend ineens ontdekt dat hij zijn oorkonde kwijt was. Dat was een schrik zoals hij nog nooit van zijn leven gehad had. Die prachtige oorkonde met... wij willen mina erop, levensgroot, ergens in een pup. Als iemand die vond in die van aan de politie en die sturen hem terug aan de koningin... dan ja, wat dan, dat wist hij niet, maar de koningin zou misschien denken dat hij er lak aan had. En de koningin was nog niet eens zo erg, want die was tenslotte zelf moeder. Maar de admiraal had er ook bij gestaan en ja, dat was ook nog zo erg niet, want die was tenslotte ook jong geweest. Maar de bootsman de boodsman was nooit jong geweest. Die had al tegen zijn moeder, back dicht, geroepen bij zijn geboorte. Hij was teruggegaan, de stad in. Bijna nuchter van schrik. Maar je zal het niet geloven. Zoveel pups als er in Londen in een straat zijn. En hij herinnerde zich alleen nog maar de straten. Dus hij moest ze allemaal af. En in iedere pup moest je er eentje nemen. Want anders wisten ze vanzelf niks. Dat begrijpt een kind. En daarom... ja, Daarom werd hij wakker in de knijp. Zonder oorkonde. Hij kon zich niks meer herinneren van wat hij gedaan had. Maar hij moest wel zwaar geschopt hebben in zijn slaap. Want op het rapport stond... handtastelijk verzet... Nou vraagt Barend of degene die de oorkonde misschien gevonden heeft... medelijden wil hebben met een held en die aan mij terugsturen. Niet aan hem en er met niemand over praten. Dit geldt alleen voor Engeland. Voor Holland laat Barend weten aan Annie, die op Wittenburg woont... dat hij nog altijd droomt van het fietsenwinkeltje... en dat haar naam nog altijd op zijn borst staat... en dat geen enkele vrouw hem haar kan doen vergeten... en dat hij hoopt dat dat met haar ook zo is. En dat het hoofdkantoor van het Rode Kruis in Manchester Gadum House heet en niet Godem, En dat ze dat niet meer verkeerd moet zetten op de Rode Kruisjes, want dat het in het Engels raar staat. Annie heet ze en ze woont op Wittenburg. Heb je dat? Dat is mijn meisje. Die Engelse meiden is niks gedaan, zeg dat maar. Ik zie er bijna nooit een. En uh, hier, dat is ze. Annie op de foto heeft geleden door de jaren en het water. Al staat ze in badpak aan het strand met vier armen. Dat waren twee vriendinnen die de armen om de nek hadden gelegd, maar die heeft Barend eraf geknipt voor de peer. Die heeft de twee vriendinnen aan elkaar gelijmd op een briefkaart en ze lijken nou net compleet. Komt dat ook maar met de peerse benen. Aan zijn moeder in Planoost laat Barend weten dat hij nou wel een lintje heeft, maar dat ze daarom niet moet denken dat hij onvoorzichtig is. Als het aan hem ligt, komt hij er leven doorheen. En hij hoeft tenslotte niet de proefmaaltijden van het Damesreddingscomité te proeven. Daar zijn andere helden voor. Namen van schepen mogen niet genoemd worden vanwege de veiligheid van het vaderland. Maar de jalk waar Moe op geboren is, heette God weet het beter. Nu is Moe al jaren getrouwd en vaart de brander jalk en haar man heet Piet. Het is een beste jalk, hun eigen jalk. Voor de oorlog voeren ze van Holland op Engeland... met bieten en twee knechts, die Sjoerd en Hannes heten en een kindje dat heette Pietje. De andere kinderen waren op school of bij een baas. Toen de oorlog uitbrak en Moe en Va met hun jalk op zee zaten... probeerden ze nog terug te gaan om de andere kinderen voor de Duitsers weg te halen. Maar de Duitsers waren er al en toen keerden ze maar om zonder kinderen. Behalve Pietje. Die woonde nog aan boord omdat hij een nakommertje was. Het was een moeilijke reis geworden terug want er was op hen geschoten... en toen ze eindelijk in hul binnenliepen... hingen de zeilen aan fladderen... en zat er een gat in de flank... waar Hannes zijn kop door kon steken... en juhu roepen tegen de meisjes. Maar iedereen leefde nog en dat was gelukkig. De tjalk werd gedokt... en nu vaart ze al vier jaar de Engelse kust op en neer... met een lading die niet genoemd mag worden... vanwege de veiligheid van het vaderland. Moe is dik en blond en goed gezond... en loopt mee wacht... En al is dat soms wel eens moeilijk met het eten... ...het is eigenlijk wel plezierig wat om handen te hebben vanwege de eenzaamheid. Want het is een heel ding, hoor. Vijf kinderen aan de wal waar je niet bij kan en Pietje dood. Ja, zegt Moe, het is wel jammer. Het was toch zo'n pittig kindje. Kijk, daar is een beertje. Mijn man wou het weggooien toen het gebeurd was, maar toen ik hem vroeg waarom... ...toen zei hij voor jou vanwege de herinnering en toen zei ik ben je gek. Laat maar staan, hoor. De heer heeft gegeven, de heer heeft genomen. En denk eens aan al die mensen in Holland die hun kinderen kwijt zijn, Joden en zo... Ja, zegt Moe, terwijl ze nog eens thee inschenkt. Als ik daaraan denk, hè, wat die arme mensen allemaal door moeten maken... dan kan ik er soms puur van wakker leggen. Kijk nou eens aan, hier op tafel. Thee, zuivere thee, suiker, beste blikkies melk. En in Vrij Nederland staat dat ze in Holland alleen nog maar pilletjes thee drinken. Met pilletjes suiker. Ach, mens, zegt Vaar, die hebben gerust nog wel wat in de kast staan. En dan wordt Moe kwaad. Nou hoor u het is, zegt ze. En ze zetten de theepot neer en haar handen in de zij. Zo gaat het nou altijd en eeuwig. Altijd maar zeggen dat het zo erg niet is. En in de kast. Jij hoort eigens in de kast, zegt Moe. Met een boos bovenlijf vooruit onder de lage zoldering van het roefje. Lees Vrij Nederland, maar eens. In plaats van alleen het kruiswoord raadsel. Dan weet je tenminste wat er met je kinderen aan de hand is. Ach, meis, zegt Va. Dat zie ik toch allemaal zo van de rode kruisjes. Ben allemaal dik en gezond, zegt Kato. En daar hou ik man. En kruiswoordpuzzels is de enige waarheid in de krant, in iedere krant. Alle kranten liegen. Wel, als je me nou, zegt Moe, weer overeind van verbazing. Wat zeg je me van zo'n stuk eigenwijsheid? Zeg op, Hannes, heb jij Vrij Nederland ooit zien liegen? De koningin schrijft er waarachtig in, de, de, de, de prinsessies. Ach, mens, zegt vader, die kennen ons nog niet eens schrijven. En dat van de koningin was een foto, dat heb ze niet zelf geschreven. En Hannes zegt niks. Die slurpt zijn thee en kijkt tevreden naar de lamp alsof hij in de vechten iets plezierigs ziet. En dan zucht Moe en zet de theepot in de ring op het lichtje... en omdat er niets anders te vertellen is, vertelt ze hoe Pietje is doodgegaan... want al het andere weten de kinderen in Holland al van de rode kruisjes... maar dit konden ze niet schrijven. Uw broedertje, omgekomen in het droevig ongeval, heb Va geschreven. Berusten in waarheid, God weet het beter. Dat laatste was de gedachte van Moe... om de kinderen niet verdrietig aan hen te laten denken... Het was heel in het begin gebeurd. Pietje zou komende juli zes geweest zijn. je zomer was het. Een zeetje zo blak als mijn hand. Va aan het roer, moe aan het fornuis... Hannes op de bak voor de mijnenwacht... en Pietje met zijn beertje aan een touw op het luik in de zon. Een lang touw om een speelruimte te geven... maar kort genoeg om hem niet over de muur te laten gaan. Een dag om te vergeten dat er een oorlog aan de gang was. Zo tevreden. En toen was er ineens een vliegtuig uit de zon gekomen... En dat had met een mitrailleur op ze geschoten. Eén duik maar en toen weer de lucht in. De mof deed het alleen maar uit speelsigheid. Er was geen schade aan de lading, maar Pietje was dood. Als u hem had zien leggen, zegt Moe, dan had u het niet kennen geloven. Zo rustig. Ach, mens, zegt Wa, sta jij er nog niet weer dat huilen op de jager? Schenk liever nog eens een bakkie thee. En dan zegt Moe, wie haalt hier stuk grozigheid? Wie gringt de hele wereld wakker in zijn slapers? En dan zet Hannes zijn mok neer en zegt... En dan zucht Moe Hij schudt haar hoofd. En Va steekt zijn pijp in zijn mond en gaat verder met zijn kruiswoordraadsel. Zekere vis. Zes letters. Moet beginnen met een B om aan te sluiten op boezemvriend. Kom, dat moet u weten, het is uw vak. En Moe zegt: het is casuele. Hoe kennen mensen het? Een heel boek vol en nog niet gek.' En dan praten we over boeken en die arme mensen in Holland. En Moe vertelt dat ze eens een keer de arm verbrand hebben aan kokend vet... toen ze net gemist werden door de mijn. En bok zegt Va. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ik heb het. De volgende morgen, als ik wegga... krijg ik van Moe een bokking mee voor in de trein. Een lekkere, vette bokking. Denk eens aan hoe goed we het hier nog hebben. Gewikkeld in een blad van het Londense Weekblad Vrij Nederland. Boven de vetvlek staat, met grote letters, erenlijst. Over de hele pagina. De volgende firma's menen het Nederlandse nationale belang... het beste dienen door hun reclameruimte... ter beschikking te stellen van de redactie. En dan begint de vetvlek. God weet het beter, kinders. Moeder laat je groeten. Vaders kunnen nog zo grappig of zo lelijk zijn... in het oog van de wereld. In de ogen van hun kinderen zijn ze altijd mooi. De pater is niet mooi in het oog van de wereld. Hij heeft een oud hoofdje vol rimpels... zoals de boeren van Tirol dat uit een bezemsteel snijden... om te verkopen aan toeristen de voor vacances... die het thuis als stop op een liqueurfles zetten. De jas van de pater is niet zwart meer, maar groen van versletenheid. En hij heeft wat de juffrouwen in schoenenwinkels moeilijke voeten noemen. Met deze moeilijke voeten waadt hij nu al vier jaar lang... van de morgen tot de avond door een moeras van menselijk lijden... En zijn kinderen denken niet over schoonheid of liqueurflessen. Want zij hebben geen souvenir de vakantie, maar herinneringen aan de dood. Die herinneringen zijn soms moeilijk de baas te worden. Een mens gaat niet graag dood. En als hij dood moet gaan voor het vaderland... dan wil hij daar soms graag eens met een geestelijke over praten. Hij wil verdorie wel eens weten wat dat vaderland is. En of dat vaderland ook bereid is dood te gaan voor hem. Overal zijn kinderen van de pater... In hospitalen, in logiezen, in barakken... in geschuttorens, gevangenissen, munitiemagazijnen... in bommenwerpers, in gekkenhuizen... en in de club voor Nederlandse zeelieden... in een grote Engelse havenstad... waar de koffie anderhalve penny kost... en de leugens gratis zijn. Het is moeilijk om de pater iets over zichzelf te laten vertellen. Hij heeft zo lang alleen maar aan anderen gedacht... dat hij het ontwend is over zichzelf te denken. Behalve als een zondaar die zich geen christen durft te noemen... omdat hij nog altijd aan het proberen is erin te worden. En dat is moeilijk, want christen zijn betekend. En dan komt een van de kinderen van de pater ertussen. Een van de ondeugenden, met een verrekijker. Ha, die vader, zegt het ondeugende kind. Als jij nou eens een magnifiek gezicht wil zien... dan moet je eens door dit kijkertje kijken. Zo groot als knikkers, man, de sterren. En dan gaat de pater goedhartig mee naar het venster van het privaat want dat is het enige dat niet verduisterd is... en tuurt aandachtig omhoog naar de sterren door het kijkertje... staande op de bril. En dan zegt het ondeugende kind met een lucht van bier... Nou, vader, zie je God al? En dan zegt de pater goedhartig... Jij dan niet. Daar heeft het ondeugende kind niet van terug. Het zegt, met jou heeft een mens ook nooit eens een geintje." Geef op die kijker, hemelderdagonder. En dan gaat de pater goedhartig terug naar het tafeltje in de gezelschapszaal waar zijn thee staat koud te worden, bij het klotsen van de ballen op het biljart... en waar de radio rats, kuch en bonen speelt op een mondorgel. Ja, zegt de pater, met een zucht. Het is een ding, die oorlog. Er is een groot verdriet over de wereld gekomen. Dan komt er weer een van de kinderen, een van de dommen. Die vraagt, heb u schelen christen laatste tijd nog gezien, pater? Waar er nog een spelletje openstaan van verleden maand... En dan moet de pater het domme kind wijzer maken... en zeggen dat schele Chris dood is. Wat iedereen al weet, gebleven met Amsterdam. Oh, pardon, zegt de domme kind. En gaat naar het biljart zitten kijken, bij de radio... die nu Smoke Gets In Your Eyes zingt met een vrouwenstem. Ja, zegt de pater, als hem gevraagd wordt of hij nog familie in Holland heeft. Een oude zus, maar ik weet niet of ze nog leeft, want ze is wel erg oud... We waren met zijn tiener thuis, weet u, maar zus en ik zijn de laatste. En al die tijd kijken zijn blauwe kinderogen de zaal rond. Naar de ingang, naar de biljarters... en naar het domme kind bij de radio... die nu stil is voor het tijd zijn van tien uur. Als het tijd komt, zet de pater een groot ijzeren horloge gelijk... dat aan een ketting uit zijn zwarte jas komt. Over een uur gaat de nachttrein naar het noorden en die mag hij niet missen... want in het hospitaal in Edinburgh ligt een patiënt die om hem gevraagd heeft. Als de pater gevraagd wordt of hij voor zus nog berichten heeft... zegt hij, ach nee, hij zegt het heel vriendelijk. Met een glimlach die vergoedelijkend is. We kennen elkaar zo goed, zegt hij, we weten wel wat we denken. En dan staat hij op en gaat naar het domme kind bij de radio... die nu bidt in het Engels. Want wie zoiets aan laat staan, is met zijn gedachten ergens anders en die gedachte heeft de pater geraden. De pater raadt veel gedachten. Hij raadt alle gedachten van de wereld... waarover een groot verdriet gekomen is. En als de juffrouw van de toonbank zijn kopje weghaalt... schudt ze het hoofd. Die man is het tijd die waard. Kijk nou eens wat hij weer heeft laten staan. Ik ken hier ook een geestelijke die mooi is... voor het oog van de wereld. Hij heeft een mooi voorhoofd en mooie handen... en zijn kinderen staan voor hem in de houding... Hij is er tegen dat Nederlandse oud-strijders uit de Spaanse oorlog... hun staatsburgerschap terugkrijgen. Want zij vochten niet tegen het fascisme, maar waren communisten. En dat is mooi. God heeft ook butlers nodig onder zijn dienstknechten. Bid voor de lelijke pater, zus. Hij bidt ook voor u. Dat gij u beiden eens christenen zult mogen noemen. Jan de Hartog in 1944 voor Radio Oranje. Hij is de eerste creatieve geest in dit uurtje vluchten in het verleden. Wanneer we verder reizen in de tijd, maar vooral in het aanbod van markante createurs... komen we terecht bij een aflevering van Vrij Entree met gastheer Henk Elsink. Hij vierde gisteren 20 april zijn 77e verjaardag. Vooral na zijn theatercarrière legde hij zich toe op het schrijven van thrillers. Voor zover ik het heb kunnen terugvinden verscheen zijn laatste boek in 1995. In 2008 verscheen nog een cd getiteld Vrij Entree met verschillende liedjes. In deze nacht gaan we terug naar een aflevering van dat populaire programma uit 1968, waarin hij natuurlijk zelf te beluisteren is. Maar hij ontvangt ook een piepjonge Herman van Veen. Die was toen in januari van dat jaar in 1968 dus nog net geen 23. Vorige maand van dit jaar schreef hij er ook een jaartje bij. Inmiddels zijn 67ste. Luistert u naar een aflevering van Vrij Entree. <applaus>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 Ja, ik ga naar hem toe en ik zeg, meneer, wat denkt u al van het etablissement? De gasten hoeven hier hun eigen vaat niet te wassen. Zegt hij, oh nee, dacht u dat ik in mijn binnenzak wou hebben? Kom er maar in, kom er maar in, het plusje is voor u privé. vrij all Dank u wel. Ja, en dan komt hier de eerste gast. En dat is een zeer talentvolle jongeman. Ik mag wel jongeman zeggen, omdat hij nog jonger is dan ik zelf, lijk. <lacht> maar toch al bekend van radio en televisie, kortom, een aankomende beroemdheid. En daar komt hij dan, Herman van Veen. Dag, dag Herman. Dag, Herman. Een ontzettend gelukkig nieuwjaar. Ja, dankjewel, dankjewel, ja. Begin je ook al? Eh... Ja, het jaar is al zo ver heen, maar goed. Jij ook al gelukkig een jaar en veel succes, joh. Zeg, dankjewel, dat is ontzettend aardig van je. Ja? Kan ik soms nog iets voor je doen? Nou, weinig, maar... Iets zingen, laten we maar zeggen. Eh, dat is goed, dat is goed, dat is goed. Dat is goed, dat is goed, dat... Ja, ja, ja, ja. Maar jij zingt in dit programma altijd Nederlands. Moet dat? Ja, dat eh, moet. Dat, dat je het moet, hoezo? Nou ja, zie ik wou graag iets in een ongelooflijk vreemde taal doen. Oh ja? Hé, dat is aardig. Vreemd? Erg vreemd? Dat hou je niet voor mogelijk. Het is een ongelooflijk vreemde taal. Deens. Deens. Vreemd, O, Deens. Deens. Nou ja, ga je gang. Hoe heet het? Deensedanskeuk. deerne Karen de Groot, die ging naar Denemarken. En Marken met de boot, daar verdiende zij met frubbelen haar brood, Smer, smer, smer, haar brood. Zij, ...ontmoette een zeeman met de naam Søren, en ...die werd op haar verliefd tot ver over zijn uren. Daar de wilde Karen Echter helemaal niets van huren. Maar Surn bleef verliefd. smer, smer smeur. Op een dag, toch moet het gebeuren. En daarom zei hij, Kariooske, van ze op een het Ga ze mee uit, jij moet het eens dus sleuren. verliefd dat hij was. Smeer, smeer. Hij nam haar mee naar een dansing in Arhus, daar danskten ze zo heerlijk stil mee. <lacht> Suren de Zeeman en Karen de Freubel, en daar gaf Suren haar de eerste kus. Na afloop, en wilde hij wandelen in het nachtelijk uur, en niet om de mooie natuur, hem trok haar. Geweldige figuur, maar haar in de grootboot hevig verzet. Zij wilde nog lang niet. Met zuren naar beslist niet. Nu werd het zeuren droevig te moe. En daarom fluisterde hij Karin ontzettend zachtjes toe. Kom erbij, kom er allemaal bij. Hele yeah. jij. Dags <laughs> mag hovell hjælde knækkebrud Michael. I tager mig af time, ikke velkomme, ikke det ...zijn vrienden. Dat was heel vrij. Zeg, je speelt ook nog viool, hè? Ja, ja. Al heel lang. En eigenlijk niet ook nog. Eigenlijk niet nog. Eigenlijk niet ook nog. Ik speel viool. Ik, ah. En ik zing ook nog. Oh, je zingt ook nog. <lacht> ik speelde reeds viool voor ik kon zingen. Uh, wat, wat, wat, wat, wat, wat, wat. moment, moment, moment, moment, Ik zal het je sterker vertellen. Uh -huh. Ik speelde al bijna voor ik kon spreken. Uh -huh. Wat vertel je me nou? Nou ja, kijk, kijk. Ik was namelijk ongelooflijk laat met spreken, hoor. Maar echt. <lacht> echt. Ik ben begonnen als wonderviool. <tie> kind... Een wonderkind is reuze muzikaal. Het is een zeer bijzonder kind, misschien wel geniaal. Als andere kinderen buiten spelen na het uitgaan van de school, dan studeer ik dan studeer en dan studeer ik braaf viool. dit langzaam blad na blad bij de maître in de straat. is een zeer gewillig kind en bijna geniaal. Als mijn vriendjes naar het park gaan met de meisjes op hun schoot, dan studeer ik, dan, dan studeer, studeer, ik, studeer ik. ik, dan studeer ik braaf viool. Hij studeert nu elke dag Mozart, Mendelssohn en waar. <tied> Door een erfnis van zijn oma krijgt hij nu zijn grote kans. Na zes jaar komt het diploma en een prix de excellence. En terwijl mijn vriendjes trouwen, vecht ik voor mijn ideaal. En hij krijgt het voor elkaar. Première in de kleine zaal. Twintig kenners op het appel. Genieten innig van zijn spel. Wanderkind, zo reuze muzikaal. Het was beslist een wonderkind en bijna geniaal. Hij zegt... Ach, ik mag niet klagen. Ik heb mijn vrouw en de wc. Ik kan heel goed de kost verdienen. virtuoos in dat café... de mensen willen stemmen, jongens, ze willen duinen, jongen. Ja, precies, dat willen ze, Herman. Kijk, jongen, je neemt nog voor mij aan alles wat je geleerd hebt, moet je vergeten. Kijk, ze gaan al lekker deinen, als ze lekker gaan deinen, wordt het warm dan drinken ze meer. Ze zijn allebei gelukkig. Hé, beetje rustig, spelen wel lekker door, ja. vaar. Hey, Zo is het goed, Herman. Zo kun je nog lang bij me blijven, jongen. Dan kun je voor een prolongatie krijgen. Ja, kom maar. Ja, ra, ra, ra. niet zo hard, Herman. Ja, maar een beetje rustig, man. Ja, ja. ja ra, ra. Je rots die al. Dankjewel. Dankjewel, Herman en tot ziens. En kom nog eens gauw terug. <laughs> ja, kom nog eens gauw terug. Dat riepen we op oh ja, avond ook tegen de gasten toen ze weggingen. Kom nog eens gauw terug. Dat meen je dan ook, hè? Maar dan draai je je om, ga je, je kamer weer in en dan zie je de ravage. Al die vuile glazen en die sigarettenpeuken. Nou ja, u kent dat wel van die reclamespot van de televisie, hè. Tafel vol met uh, halfvolle glazen. Koffiekopjes, serpentines een as, en as. Een man met een feestneus. Die de laatste cracker, waarvan ik de naam vergeten ben hoor. Hij pakt die laatste cracker en dan. Nam... <lacht> en die cracker is ook nog vers. En als u dat nou allemaal voor u ziet. Dan bent u in een goede stemming voor het volgende lied, Voorbij. Voorbij, het feest is weer voorbij. De flessen zijn geleerd, daar staan ze op een rij. Men heeft zich weer gelaagd aan al mijn dure dranken. Zonder mij te bedanken, niet dat ik het betreur. Ik ben geen zuur, ik ben geen zuur. Nu ben ik toch wel blij. Ze zijn er weer van door. Bij Manfred gaan ze door. Mijn eigen vrouw ging voelen in al die rare spelletjes. Maar ik vond het welletjes, want ik zou niet graag willen dat mijn lieve vrouw zich kwaad moest maken, omdat ik de vaat, de vaat heb laten staan, de boel niet heb gedaan, mijn plichten heb verzaakt, het bed niet opgemaakt. Alleen, nu ben ik weer alleen, en zie ik om me heen. Zowel is vernield, waar ik zoveel van hield. Het zijn wat nieuwe platen, het kleed zit vol met gaten. De wijn loopt langs behang, het maakt me bang. Ik ben zo bang, dat ik niet klaar zal zijn. als straks mijn lieve vrouw, van wie ik zo hou, ziet dat ik bezig ben. En omdat ik haar ken, weet ik dat zij beginnen zal met haar verwijten. En de woorden die ze altijd uitschrijft zijn zo koud en hard verstrikt. Verstrikt wend ik me af, ik weet wel het is laf. Dan voel ik me verslagen, ik zal me niet beklagen. Voorbij, het is allemaal voorbij. Ze is niet meer bij mij. Zon beslapen, ik zit maar wat te gapen. De dag breekt bijna aan. De rommel laat ik staan, want zij is weggegaan. Van mij vandaan, van mij vandaan. Maar ik weet best waar ze is, ik weet met wie ze slaapt. Ze hebben zich vergaat aan aller mooie vormen. Ze kronkelden als wormen Hun vingers raken steeds haar lichaam aan En daarom hoop ik maar dat iedereen voorzichtig met haar om zal gaan Want komt, want komt ze bij me terug Dan doe ik alles vlug Maak koffie voor haar klaar Ik ben zo gek op haar Het komt wel voor elkaar Het komt wel voor elkaar Ik ben zo gek op haar Nou heb ik aan het begin van dit programma verteld dat ik wel redelijke verwachtingen had dit jaar Maar ik wou u toch niet laten gaan zonder dat ik u erop heb gewezen Dat het komende jaar ook weer vol zal zijn met die kleine, lichte, onvermijdelijke ongeriefjes Hè? Die als ze je overkomen de omvang krijgen van een nationale ramp U kent ze wel, Hè? u kent ze wel Als u een auto hebt gekocht met een garantie van een jaar. U rijdt er net een week in, klapt de motor in elkaar. Veel succes, veel succes. En u staat dan langs de Rijksweg met de schrik nog in het lijf. En u belt dan naar de dealer. Maar het is al kwart voor vijf, veel succes. Veel succes! En u krijgt de chef te spreken en u doet hem het verhaal. En die man die zegt heel rustig, meneer, dat is heel normaal. Veel succes! Veel succes! De garantie op de wagen die is buitengewoon. U krijgt alles vergoed, maar exclusief het arbeidsloon. Veel succes, veel succes Uw vriendin die heel ver weg woont, belt u op en zegt Och schat, ik hou het niet uit zonder jou, maar de weg is spiegelglad Veel succes, veel succes En u stopt toch in uw auto, want u stelt niet graag teleur Waagt u leven Maar ze slaapt al met het nachtslot op de deur Veel succes Veel succes U doorstaat Tienduizend angsten Regenpijpen zijn niet sterk En haar man Begroet u vriendelijk Maar oh god wat is niet sterk Veel succes Veel succes En u houdt zo van toneel u neemt een serie voor een jaar En u krijgt de vaste plaats Steeds weer achter die pilaar ja. Veel succes Veel succes En u kiest een andere muze Ook het oordeel wel eens wat En u neemt een hele serie Acht concerten, Peter Schat Veel succes Veel succes nou, dan neemt u televisie, iedere avond weer dat spook. Maar u heeft één schrale troost, want Koof van Dijk die drinkt het ook. Ja. Veel succes, veel succes. Dan koopt u een nieuwe radio, want u wil amusement. En u zet hem hoopvol aan. En nog wel op dit moment... Veel succes, veel succes, veel succes. We gaan weer sluiten, vrij trainen, dus we gaan buiten. Vanavond kreeg u hier van ons vol animo een show cadeau, nou show, nou show was op zijn hoogst een showtje en doet u nu uw beklag. ik al eerst een toot dat u wel werkelijk laag wacht. Want was het ook wat kleiner uw idee? Het was per slot van rekening, per, spuit, per slot van rekening. U hoorde een aflevering van Vrij Entree met gastheer Henk Elsink. De cabaretier en schrijver Elsink vierde gisteren zijn 77e verjaardag. Herman van Veen, die als jong manneke te gast was... schreef er vorige maand een jaartje bij. Hij werd 67. We reizen verder langs creatief talent uit lang en minder lang vervlogen tijden... en komen terecht bij Sylvia Deleur. In 1933 geboren in Breslau, het huidige Poolse Wrocław. Ik bood de uitspraak even na van de uitleg via Google. De actrice en cabaretière werkte als slangenmens, trad op bij het Lurelei-cabaret, speelde in musicals en werkte mee aan talloze televisieseries. Ze overleed op 20 april 2006, ze was toen 73 jaar. We gaan nu terug naar 1982, luistert u naar een bijdrage van De Tros, getiteld Open School Nederlands. Alle woordsoorten op herhaling. Tot nog toe hebben we in onze cursus, die we verpakken in de Grammatica Revue, gesproken over woordsoorten. Taal is een verzameling woorden en die woorden kunnen we dan weer verdelen in groepen, in woordsoorten. Lopen behoort tot een andere woordsoort dan auto of blauwe. Zo, dan nodig ik u nu uit te gaan luisteren naar onze sketch. Luisteren. Een werkwoord. Mag ik u iets zeggen, mevrouw? Hmm. U danst voortreffelijk. Hmm. U bent een voortreffelijke danseuze. Dat mag ik wel zeggen. Ach, meneer. Overdrijft u niet een beetje? Het is pas mijn derde dansles. Nee, nee, nee, nee, nee werkelijk. Een voortreffelijke danseuze bent u. Voortreffelijk. Wat is er, meneer? Wat kijkt u indringend? Heeft iemand u ooit wel eens gezegd dat u hele mooie ogen hebt? Mooie ogen? Ja, ja. Ik heb volgens mij gewone ogen. Ik heb hele gewone ogen, hoor. Nee, nee, nee. nee, nee. U hebt prachtige, glanzende, donker-diepbruine ogen, hebt u? <laughs> u maakt me een beetje verlegen, diep hoor. U bruin. laat me blozen. Oh, heerlijk blozende wangen. <laughs> dat staat het u goed. Ja, nou, nou moet u ophouden. Ik ben op dansles gekomen om wat mensen te ontmoeten. Niet om versierd te worden. Maar wanneer... mevrouwtje, ik versier u niet. Dat is toch niet mogelijk? U bent op zichzelf al een sieraad genoeg. <laughs> u bent wel vriendelijk, maar u weet geen maat te houden. Pardon. Heeft u iets op mijn dansen aan te merken, mevrouwtje? Oh, nee, nee. U danst prettig. Dank u. Maar uh, u bent zo op de versiertoer, Zo van prachtige glanzende ogen. en heerlijke blozende wangen. Die hals van u. Huh? Een mooie, ranke, blanke, slanke hals hebt u. Nee, hou nou op. Ja, oh. Ik krijg er benauwd van. Ja. En ook niet zo strak vasthouden, meneer. En dan de rest van uw lichaam. Uw zalige, mollige armen. Nou zeg, ik ik ben op dieet. En uw zachte, ronde heupen. Een, een, een beetje losser graag, meneer. Ik, ik, ik krijg het warm. Brandt het vuur al in je liefste. Voel je je onstuimige hart Zinderen, het onrustig bloept al in je. O oh, liefste. Je bent niet te vergeefs oh. naar dansles gegaan, oh nee. <tie> Oh, meneer, ik waarschuw u echt hoor. Dit, dit is met een doel. U kunt gewoon met me dansen of ik ga zitten. En dan die stem. Die lieve, zachte, maar toch zo resolute stem. Ja. Meneer, laat me los. Laat me los. Nooit, nooit. Nimmer zal ik me willen losmaken uit deze zalige, zachte, dansende greep. Nee, grijp, ik grijp niks. U grijpt. Ja, laat me los. La laat me los. Nooit. Nooit uit die obsederende, duizelingwekkende, opzwepende, verleidelijke, dronkenmakende. Oh! Zo. Oh! Wat, wat ja. moet u nu zeggen? Ja, dat was mijn naaldhak. Een oh. scherpe, doordringende, wraakzuchtige oh. naaldhak. En hier! Oh. Oh. oh! oh! Ik leer het ook nooit. De volgende keer maar gewoon vragen. Ken ik u misschien? Van violas? Uit de sketch pikken we het volgende voorbeeld. Schrijft u het maar even op. Een blanke, slanke hals. Een blanke, slanke hals. Het belangrijkste woord uit dit groepje is hals. We noemen dit een zelfstandig naamwoord. Zelfstandige naamwoorden zijn de namen voor mensen, dieren of dingen. Een hals zou je een ding kunnen noemen. Ik kan het herkennen aan twee dingen. Ik kan het in het meervoud zetten, hals, halsen, En ik kan er een verkleinwoord van maken, hals, halsje. Meestal staat er in de buurt van een zelfstandig naamwoord een lidwoord. We kennen drie lidwoorden in het Nederlands, de, het en een. Je kunt zeggen een hals, de hals of het halsje. Goed, we hebben nu twee woordsoorten gehad. Zet u maar even onder het voorbeeld bij een lidwoord... en bij hals zelfstandig naamwoord. Houden we over blanke en slanke. Deze woorden zijn bijvoeglijke naamwoorden. Ze vertellen iets over het zelfstandig naamwoord. Ze versieren dat als het ware. Slanke vertelt iets over de vorm... Blanke vertelt iets over de kleur van de hals. In plaats van, ik vind je hals mooi, kan ik ook nog wat anders zeggen. Ik kan zeggen, ik vind haar mooi of ik vind hem mooi. Ik zet voor het zelfstandig naamwoord hals, het woordje hem of haar, in de plaats. Dan gebruik ik een voornaamwoord, een woord voor een naamwoord in de plaats. Omdat het in de plaats staat van een zelfstandig naamwoord, hals noem ik hem of haar een zelfstandig voornaamwoord. Ik kan ook zeggen jouw blanke hals of die blanke hals. Jouw en die vertellen iets over de hals. Jouw geeft bijvoorbeeld aan van wie die hals is. Jouw en die noem ik bijvoeglijke voornaamwoorden. Dus we kennen twee soorten voornaamwoorden. Zelfstandige voornaamwoorden... Ik, jij, hem, haar en bijvoeglijke voornaamwoorden. Die, jou, onze, enzovoorts. Hij ja, zal je altijd zien. Sta je net op het punt om weg te gaan, gaat die telefoon. Nou, ik zal hem even opnemen. Ja, hallo? Hallo, meneer. U spreekt met Sonja op de Water van het telefonisch enquêtebureau Fodomarkt. En ik wilde u enkele vragen stellen. Schrikt u dat? Nou, het spijt me mevrouw, maar ik sta net op het punt om weg te gaan. Ja, hallo? Ja, hallo. Ik sta net op het punt om weg te gaan. Ik heb daar absoluut geen... U spreekt met Sonja op de Water van het telefonisch enquêtebureau Fodomarkt. En ik wilde u enkele vragen stellen. Schrikt u dat? Nee, mevrouw, dat schrikt me niet. Want zoals ik al zei, ik sta net op het punt om... Uh, wat zegt u, juffrouw? Juffrouw. Ik wil u ook al niet. Niemand wil. arme meneer. En ik moet niet bij al de vragen betaald. Weet u wat ik vandaag verdien? Juffrouw, het spijt me zeer, maar het interesseert me geen lor. Ik, ik heb helemaal niks verdiend. Ik kan overal je zin. Of ze zijn een gesprek. Of ze geven geen gehoor. Of ze willen niet. Toe, meneer. Het zijn maar drie vraagjes. Nee. Juffrouw, ik heb haast. Nou, als u een beetje voortmaakt, wil ik u wel ter willen zijn. Gaat uw gang. Mag ik me dan eerst even voorstellen, ik ben Sonja op de waarde. Ja, ja, ja, dat weet ik. Vraag 1 alstublieft. Vraag 1 luidt aldus. Hoe vaak bent u voor een enquête ondervraagd? Nog nooit. Dat kan niet. U moet één van de volgende antwoorden geven. A... 0 tot 15 keer, B 15 tot 30 keer, C 30 tot 100 keer, D meer dan 100 keer. Mevrouw, ik zeg u toch net nog nooit? Dat kan niet. U moet een telbord invullen. U moet zeggen A, 0 tot 15 ja, goed, keer. Ja, goed, goed, goed, goed, goed. 0 keer. Antwoord A dus. Dank u zeer. Volgende vraag. Dat is dan alweer vraag 2. Leest u in de kranten en kaarten uitslagen? Uh, dat hangt ervan af. Het spijt mij, maar dat kan, niet. Ja, wat kan nog niet. Wat kan nog niet? Ik weet toch zelf al wat ik antwoorden moet. U moet een bijwoord invullen en u hebt de volgende mogelijkheden. A. Nooit. B. Soms. C. Vaak. D. Altijd. Nou, neemt u maar B. Dat is dus het bijwoord soms. Dan zijn we alweer aan de laatste vraag toe. Ach, gelukkig. Dat is toch nog geen antwoord meer. Nee, nee, toe je vrouw. Maakt u nou even voort. Ja. Drie luid al dus. Ik vond deze enquête A, matig, B, wel leuk, C, leuk en D, vreselijk Mensen, wat een onzin. Wel, juffrouw, ik kan u dit antwoorden. Ik vond het zeer matig en dus eigenlijk behoorlijk vreselijk. Dus neemt u nou antwoord A en een halfje van D, dan bent u precies achter wat ik ervan vind. Ja. Daar heb ik maar één antwoord op, mevrouwtje. Bestaande uit twee bijwoorden. En dat is, meneer. Nooit meer. Uh. In de sketch zei de juffrouw: u moet een telwoord gebruiken. 0 tot 15 keer, 15 tot 30 keer, 30 tot 100 keer. Telwoorden zijn woorden die je zowel in letters als in cijfers kunt schrijven. De naam geeft al aan dat het de namen zijn voor getallen, jaartallen, bedragen enzovoort. Lastiger is het bijwoord. U hoorde in de sketch nooit, soms, vaak, altijd. U moet niet denken dat dat er maar bij hangt. Het is een heel belangrijke woordsoort. In het zinnetje ik kom niet... betekent niet iets heel anders dan ik kom wel. Of ik kom misschien... De bijwoorden slaan op de hele zin... en kunnen de inhoud van de hele zin veranderen. Het bijwoord kun je niet van vorm veranderen. Dat komt wel met het bijvoeglijk naamwoord. Een mooi moment. Het mooie moment. Maar ik kan niet zeggen... ik kom straks... het strakse moment. Dat gaat niet. We houden tenslotte nog drie woordsoorten over. Het voorzetsel het tussenwerpsel en het voegwoord. En wat dat zijn, dat wordt u uitgelegd door onze eigen grammatica-virtuose... de grammatico's. Zo, daar zijn we dan weer, op de bühne. Ja, op de bühne en op is een voorzetsel, ja. En wij zijn de, de grammatico's. De ene is voor Wiegel... De ander voor van acht, een derde voor den uil of voor ter lau. Het is maar waar je van houdt. Behalve dan boer Koekoek, die altijd tegen riep. Hij bleef aan die gewoonte altijd trouw. Die woordjes voor en tegen, uit de politiek beroemd. Die worden nu al eeuwenlang de voorzetsels genoemd. Met ja, ja, ja. als op onder voor en achter. De grammatico's zijn zo virtuoso, zo goochelen, jong leren en ze spelen met de taal. Ja. De grammatico's zijn zo grandioos, ze kunnen het zo makkelijk vertellen allemaal. En dan gaan we nu de zinnetjes lijmen. Juist, daar komt die het voegbord. Lijmen, Jan. Twee zinnen kun je samen De woordjes maar en wat, maar ook hoewel en dus. Die zijn voor het samenvoegen zeer geschikt. Maar roept u hoi als vreugdekreet. of auw als kreet van pijn? Dan moet u wel onthouden dat dat tussenwerpsel zijn. Nou, nou, nou, nou.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 U heeft geluisterd naar een bijdrage van de Tros getiteld Open School Nederland met onder meer Sylvia Deleur. De actrice en comedienne werd geboren in 1933 en overleed op 20 april 2006 op 73-jarige leeftijd. Daarmee ronden we dit uurtje vluchten in het verleden met creatief talent uit lang vervlogen en minder lang vervlogen tijden af. U luistert op Radio 1 naar Vluchten in het Verleden van Max. Vragen en opmerkingen die kunt u mailen naar nachtvluchten of u schrijft naar postbus 518-1200-Alfa-Mike in Hilversum. En u kunt op pagina 331 altijd onze programmering zien. En dat kan ook op onze site, dat is nachtvluchten.fm. Daar staat trouwens ook nog een prijsvraag... Dus ga snel naar nachtvluchten.fm en vul die prijsvraag in en u maakt kans op een boek. En dat boek is van Margriet Brandsma, Het Mirakel Merkel, getiteld. Het is tijd voor een kort journaal en daarna gaan we verder met nachtvluchten. In het volgende uur de schilder en uitvinder Abel Gersma in het goede gezelschap van collega Henk van Middelaar. Tot zo.